Door de nacht regen stroomt in de grond. De jas is nooit gevonden. Het haar was donkerrood. De straat is verlaten. Het noodweer trekt voorbij. Volle maan in het asfalt van de Malibaan. Moord op de Malibaan. Een hoorspel geschreven door Karlijn Stoffels. Regie Hans Kassenbach. Een meisje steekt langzaam op, scheurt weer de rood. Als een blind paard over de zebra. De hond was net niet dood, de straat is weer verlaten. Een enkeling blijft nog staan, de volle maan zakt in het asfalt van de maan. is er nog niet. Nee. Ik hoop dat hij opschiet. Je moet er wat voor over hebben om een uh, veilig nisje te krijgen. <laughs> veilig nisje nou begrijp ik. Om de vogels wachten tot het voorjaar. En hier heb je hem. Zo. Van Rosteek. Mag ik iets luisteren? juist veel. Oh, de klept de flas stil maar, Ja, kom maar, sluit hem door maar. De ja, toe. Hier ook. Ja. Nou, eh. Uh. <laughs> Dit is de wonkamer. Met de gaskracht voor u. Oh, ja. Ja. Dan, eh. Uh. Vloerbedekking splinternieuw nog. Ja, ziet er nog goed uit. Mijn oma ziet er ook goed uit, Beige met bruin gat. Vraag de kleur, oma, heb jij? Eh, kom jullie, hier naar de aangebouwde keuken. Oh ja. Kijk, kaart, met een maar... douche. Zie oh, je ziet het. Ja, het. Alles, die... alles werkt nog en alles is er. Ah, dat Prima, de douche. Zullen we even een boven. Ja, er zijn ja. ja. Kom Ja. ...en... Uh, ...splinten hier bij dakkapel. Het oh, heeft dat gelekt? Oh, niks nee. wat niet te verhelpen helpen, Dat is geen raam. Ja. Ja, nee, dat zeg ik. Niks wat niet te verhelpen helpen, Ah, Nou, 50, 000, ...dus ook geen geld voor zo'n huis, hè. Ze willen er snel dan af... ...dan profiteert u bang. <tie> Zo, is dat. Een ruime overloop, een bergviering. En uh, ook nog een studeerkamer. studeerkamer, ja, Nou, eh. Uh, Hier moet mijn volgende cliënt. Dus, eh. Ik moet nog even afsluiten. Ja. Komt hij maar. Zo. Nou, ik. Uh, ik hoor dat nog wel van u, hè? Ja, we bellen u wel. Hè? Vrouw maar. Veld. Ja. Meneer Van der Steen. De Stee. Goh, een heel huisje. Zoiets vinden we niet gauw meer. Van alles erop en eraan. Die vloerbedekking, die was toch prima? Kunnen we zo laten liggen? Dat meen je toch niet, hè? Nou, kijk dan. Hier kan je door het gordijn heen kijken. Kijk dan. Dat kunnen we ook laten hangen, zeker. Wat heb jij? Nou, hoe kun je... Zelfs maar voor de grap, hoe kun je denken dat ik op zo'n vloerbedekking zou kunnen leven? Jij begrijpt helemaal niks van me. Ik zou nog liever... nog liever helemaal nergens wonen dan op zo'n vloerbedekking. Ach, mooi is die niet. Qua kleur dan. Mijn vloerbedekking is hartstikke duur. Voorlopig heb ik geen geld om anderen te kopen. Nee, natuurlijk niet. Alle vloerbedekking is lelijk, duf, wasgespijkerd, van muur tot muur. Wow, wat benauwd. Denk je dat die vloer dat leuk vindt? <laughs> niet zo gek. Ik doe niet gek. Dat jij nou helemaal geen, geen gevoel hebt, geen fantasie. Dat we verven gewoon de planken. Ja, misschien is de boel wel helemaal verrot. Je weet niet wat eronder zit. Alles is beter dan dit. Ik ga niet op kale planken kamperen. Nou heb ik een huis, heb ik hebt ook een behoorlijk... Je hebt helemaal geen huis. En wat mij betreft krijg je er ook geen ook. Niet met mij. Wat wil je eigenlijk knus bij die monsterlijke kachel zitten. En drinken uit een theemuts. Geraniums voor de vitrage zitten. En ganzenborden. Zo ziet dat huis eruit. En jij ook. Ik laat me niet begraven onder een beetje. Wat mankeert be jou? Het is maar een vloerbedekking. Ja? Oeh ja? En waarom doe je dat zo kop? Jij wil altijd je zin hebben. Je duffe, redelijke, domme beugels. Ik kots van je. Van jou en je vloerbedekking. Ik steek maar rijker. I buy you a drink? Hallo? Herm? Hallo, oh, Have we met? Nee, maar een schot ben je niet. How do you know? Omdat je me een drankje aanbood, zou een schot niet doen. <laughs> ja, daar hast u recht. Ik ken jou wel. Jij zingt in de band hier. Ah. Ik ben Marijke. Wat spelen jullie vanavond niet? Nee, wij hebben vakantie. Rosa is op wintersport. Wat nee, Jullie zijn toch getrouwd? Getrouwd? Rosa is mijn zus. Oh. Geef dan maar een pina colada. Ah, op de exotische toer, hè? Ivo. Pina colada, Komt eraan. Ah. Dankjewel, Ivo. Post? Shalom. Als ik examen gedaan heb, ga ik reizen. Ik stik hier in die stomme stad... Je ziet er anders niet uit als een student. Dankje. Ik doe de Academie voor Expressie. Ah, toneel, hè? Ja, dat klopt beter. Je hebt iets, uh, iets bijzonders. Niet, niet zo'n doorsneeën. Dank je, wat is meer? Toneel, zang, dans. Van alles een beetje. En van niks genoeg. Ivo, nog een pina colada en een bier. Zoe, dat gaat snel je iets te vieren? Zeg dat wel. Ik ben weggelopen. Oh. Bij mijn vriend, vorige week. Ah. En nu sta je zeker op straat? Hoe laat is het, ik moet weg. Ik heb een eigen kamer. Je doet alsof alle weggelopen meisjes uit heel Utrecht bij jou aankopen. Heel Utrecht? Heel Europa? Dat is het nadeel van mijn vak. Ik oefen een geweldige aantrekkingskracht uit op het vrouwelijke geslacht. Niet alleen het vrouwelijke. Ah. Heb jij vloerbedekking op je kamer? Hè? Nou. Een euh, euh, pakket. Een open haard. In de zitkamer. Zie je wel, dat zie je meteen. Een man die niet van vloerbedekking houdt. Zoals je kleedt. Zoals je praat. Zoals je zingt. Meteen toen ik je zag, toen wist ik dat je geen vloerbedekking had. Dank Ik voel me zeer gevleid. Won je hierboven? Nee, op de Maliban. Etage. Wie je hem zien? <laughs> Jevrouw, wilt u mijn etage zien? Nou, jawel hoor. Gaan we toch. Oh, machtig. Een goed heiligman heeft ze hier nog niet gelicht of het kinderke Jezus komt er wel aan. Kruideniers is vierde feest. Zou blij zijn als we naar het nieuwe bureau verhuizen. Jij niet? Katja? Hm? Ja, ja, nou, heel blij. <truiming> Inspecteur van de Zaal. Ja, ja, verbind me door. Wat zegt u? Nee, hij is zo'n halve garen met een zakdoek voor zijn mond? Ja? Oh. Nou, dank u wel voor de informatie. Ik hoef zeker niet te vragen wie. Hoef ik niet te vragen, dus. En? Hm? Oh nee. De jonge man is dood aangetroffen op de Malibaan. Op straat? Nee, nee, nee. Binnen. Dan moeten we er niet heen. Ja, zo, even dit, even dit afmaken. Hij is nou toch wel dood. Zo. Zeg, wanneer zouden ze eigenlijk die tekstverwerker terugbrengen? Vorige week? Oké, okay, laten we maar gaan. Het zal toch wel weer een valse alarm zijn? Die dennegeur slaat de mensen op hun zenuwen. Nou, hier moet het zijn. Verrek, die deur is open. Oh, en dan gelijk naar boven ga. gaan. Zo, geen valkalarm dus. Wel de hele handel, maak jij? Mm -hmm. Zo, zo. Wat zonde. Zelfde zo'n mooie jongen gezien? Helemaal naakt ook nog. Ja, oké. Het is Ja, ik mag er niet aankomen. Hm? Om hem toe te dekken bedoel ik. Een jonge god. De Hermes van Praxiteles. Hermes? Hoe weet je? Herm. Hermsteen, 29 jaar. Wat zei je nou? Ik zei net de Venus van Milo, maar dan voor mannen. En completer. Mooie jonge blonde god met maar één kwetsbare plek. Nou, die hebben ze dan gevonden. Zie je dat? Uh -huh. Klap op zijn hoofd gehad. Huh. Heb je niks beters te doen dan zijn schoonheid te bewonderen? Nee. Oh, nou ik wel. Ik kijk naar wat me hier opvalt. En het eerste wat me opvalt is dat hij zo mooi is. Dus dat is van betekenis. Of niet? En dan is het ook van betekenis. Oh. Nou, heb jij nou niks beters te doen dan als maar o te zeggen? Dat ik geen jonge god ben, dat betekent nog niet dat je me hoeft af te blaffen, inspecteur. Als je klaar bent, geef dan die agenda af op het bureau, alsjeblieft. En dat papiertje het lag op het nachtkastje. Oh, en Pierre, ga even naar of hij hier alleen woonde. Wil je? Zo beter? Tot morgen. 123 voor 7 voor 8 eigenlijk, ik denk. Het zou het hebben voor 8 scoreboards rond. Hé. Hé. Ik krijg geen zoom vandaag. Ik zou niet weten waarom. Ze dus krijgen we nou. Geen zoom. Die weten waarom? Graag. Hé, hey, wat, wat doe je nou? Nou, wou je weten waarom of wou je cricket kijken? Nou, uh, cricket kijken natuurlijk. Ook goed. Zeg, wat heb je gehaald? Huh? Wat heb je gehaald? Eh, uh, tacos. Oh, lekker. Kerstmis in Mexico. Maar dan moet jij het wel maken, want ik kan dat niet. Lekker. Het is kant en klaar. Gebruiksaanwijzing staat erop. Lekker. Ik heb vandaag de mooiste mannen die ik ooit gezien heb. En zeg niet behalve mij, want ik heb jou niet getrouwd om je mooie uiterlijk. Wat, wat sta je er allemaal te schreeuwen daar? Niks. Kom jij eens even hier. Hm? Wat is dat? Hé? Huh? Hier. Mm. Zo, die had ik nog op de uh. Maar Waarom kreeg ik geen zoen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, ik was eerst. Ik las een rapport, hè? Terwege die... Uh... Die studie over incest. Er stond een soort theorie in... ...dat als mensen samenwonen, dan produceren ze hormonen. Ja, dat mag ik wel hopen. Ja, en ja, even je mond, dat is heel ingewikkeld. In elk geval, vrouwen produceren hormonen. Ik dacht dat je zei, mensen produceren... Stel nou, hormonen waardoor ze wel veel van de, van de kinderen houdt... Hè, ...maar dat het toch geen seks is. Snap je? In het algemeen dan. Hmm. Nou, als ze nou met een man samenwoont... Dan kan ze diezelfde hormonen aanmaken. En daardoor, volgens die theorie dan, daardoor hebben zoveel vrouwen geen zin om met hun eigen man te vrijen. Seks hormonen, ja. Nou, en wat heeft het nou uh, met die zoom te maken? Niks, liep ik gewoon aan te denken. Waar is nou dat gehakt? Welk gehakt? Voor in de tacos natuurlijk. Het is kant en klaar, hier, staat erop. <laughs> ja, er staat ook op. Benodigde ingrediënten, gehakt. Waar? Ja. Ja, gos, hallo. Van die hele kleine lettertjes, hoe, hoe moet ik dat nou weten? Mm. Als ik een blik echte soep koop, dan kijk ik toch ook niet of er ergens heel klein op staat uh, mm. dat er nog echte in moeten. Tadam! dat wordt weer naar het restaurant. Hé, hey, er is een nieuw Grieks restaurant in het dorp. Oh, lijkt me ook lekkerder dan oud-Grieks. God, wat ben jij een partij melig, zeg. Nou, <laughs> kerstmis in Athene ook leuk. Hé, hey, ga ja. mee. jij moet betalen. En ik zal morgen tacos maken als jij je gaat komt. Oh, oh, oh. <laughs> Morgen, Pierre. Ook goeiemiddag. Moet je ook maar parttime gaan werken? Natuurlijk. Papi, mag ik een ijsje? Je krijgt een parttime ijsje, jongen. En dan rijden we op twee wielen in onze parttime auto naar ons halve huis. Kan ik me niet permitteren, die luxe. Als je vrouw ook werkt wel. Wacht maar tot je kinderen hebt. Piep je wel anders. Parttime de borst, parttime de fles. Hier, is het rapport over je jonge god. Ik hm. Jij Ja, hebt wel een Man begonnen. Eerst tegen de avond komen aankakken en dan haast hebben. Oké, okay, ik vertel het je wel. Hermsteen, zanger van de Stone Band... bewoont met zijn zuster Rosa, pianiste, dat enorme pand. Dat hebben ze geërfd. Op de nacht van zijn vermoedelijke dood... op uh, de vermoedelijke... Weten ze dat niet? Niet zeker. Door de vorst. Het hangt er vanaf, zeiden ze... Of ja, laat, laat maar even. Op die nacht dus? Had hij een meisje te logeren? Waarschijnlijk een one-night stand staan, maar er niet bij, denk ik. Standje in stand dus. Hoe weten jullie dat? Als je de sappige details wil weten, dan moet je mijn rapport lezen. Oké, okay. die is het? Hebben jullie met hem gepraat? We zijn eerst in de trechter geweest. Dat is dat café waar ze optreden. Mm -hmm. Donderdagavond was hij daar voor het laatst. Zijn zus is op wintersport. En ze hadden twee weken vrij. Ik heb die barkeeper gevraagd haar naar ons door te sturen. Ja, we kunnen moeilijk een briefje op zijn bed Ken leggen. En dat meisje? Heeft hij in de trechter opgepikt? De barkeeper zei dat ze elkaar niet kenden. Dat kan hij zien, snap je? Ja, logisch. Als ze elkaar al kennen... Ja, nou, hij ging dus weg. En bij hem thuis was het bal. Dat telefoonnummer naast zijn bed was van een studentenflat in de Bakkerlaan. Ze heet Marijke, zei die barkeeper. Nou, we zijn erheen gegaan en hebben... Een klop op de deur gegeven. Hm? Grapje. Nee, we hebben met haar gepraat. Een vriend was erbij. Nou zegt zij dat ze alleen maar wat bij hem is gaan drinken. Mm. Een lekker drankje als je het mij vraagt. Ik dacht dat je haar wel zou willen spreken. Hm. Zit ze hier? Ja, vrouw, stuur er maar door. Marijke Jaarsveld? Inspecteur van de zaal. Ga zitten. Zo, even kijken. Jij bent dus donderdag met Herm iets gaan drinken bij hem thuis. En na een uurtje ben je weggegaan. Ja. Nou, dat was dan een vluggertje. Ik doe geen uur over een pilsje. Bier was ook niet precies wat ik in mijn hoofd had. Dus toen jij weg was, heeft hij nog iemand op bezoek gehad. En daar is hij mee gaan vrijen. Dat kan. Helemaal niet onmogelijk. En die persoon heeft hem de hersens ingeslagen. Nou, als ik daar geweest was op die avond... zou ik ook zeggen dat ik alleen maar een biertje had gedronken. Nou, vertel me nou eens. Waarom ging je met hem mee? Met een onbekende? Je hebt toch een vriend? Nou, en? Je vriend heeft vorige week een huisje gekocht en jullie gaan samenwonen. Het is toch nauwelijks een moment om met een verlopen kroegmuzikant naar zijn kamer... Herm is geen... was geen... Ik weet heus wel dat jullie hier geen idee hebben hoe de wereld in elkaar zit. Oh. Hij kon prachtig zingen en hij was alleen maar... In elk geval was het niet zo'n dode diender die geen vrouwtje, in huisje en een vaste vloerbedekking, en een hypotheek en een duffe baan en twee kinderen. En... Ah, dus dat was het. Jij zou gaan samenwonen. Die studentenflat is natuurlijk ook niks voor jou, hè? Al die ordinaire, lawaaierige studenten. Zo'n gevoelig artistiek type als jij, vreselijk. U hebt geen enkel recht om zo tegen te praten. Ik heb niks te Ga zitten. Ik ben nog niet klaar. Dus jij dacht, lekker in mijn eigen huisje met mijn vriend. De jongen is dol op me. Slim bekeken. En toen sloeg ik je op de keel. En daar was Herm. Hm? Zo helemaal het vrije leven. Waarom ben je dan zo vlug weggegaan? Was hij niet zo lief als je dacht? Eerst wel, tenminste. Dat dacht ik... Ik had zelf ook nogal wat op. Ik had maus. Ik had mijn vriend al een week niet gezien. Ik kwam me helemaal niet opzoeken. Ik dacht... Wie kreeg met mee En nou ja... Dat weet u kennelijk allemaal. En daarna was ik niet zo dronken meer. Maar hij dronk steeds meer. En hij gebruikte... Hij had zo'n spiegeltje en een mesje. En dat was toch iets te veel van het vrije leven, hè? Naar je vriend, Maurits, die was toch bij je gisteravond? Hij kwam de volgende dag. Ik wou het hem vertellen van, van hem. Maar hij was helemaal opgewonden omdat hij dat huisje gekocht had. Hij was zo lief. Hij zei dat ik er helemaal niet hoefde te wonen als ik niet wilde. En of ik een keer kwam kijken... Precies de nederige houding die jij zo waardeert in een echte man. Nou, ik ben klaar gaan. Academie voor Expressie, hè? Hop nou maar op en zorg dat we je kunnen bereiken. Waar je ook besluit je intrek te nemen. Tot ziens. Zeg, wat heb je eruit gevoerd? Hm? Ze ziet er graag uit. Ja, dan nou alsof... weet ik het wel, zeg. Ze werkt met mijn zenuwen. Die, hm? die broek gezien? Die laarzen. Allemaal artistieke expressie. Het kind is gewoon het vast te verwendende nest. Ja, lesten. dat komt doordat je zelf geen kinderen hebt. Je ziet alleen de buitenkant. Oh, goedsedank zegt dat is al erg genoeg. Ik vond het best aardig. Hm. Nou ja, in ieder geval heeft zij hem niet vermoord. Zo goed leren ze daar geen toneelspelen op die academie. En die vriend van hem, die Maurits. Hm? Als die haar nou eens gevolgd is en... Ja, maar hoe is die binnengekomen? Het moet iemand met een sleutel geweest zijn. Ze zus. Ja. Hé, hey, wil jij eens nagaan of ze een werkster hadden? Het is een enorm huis en het lijken me geen mensen die graag een stofzuiger hanteren. Jij hebt helemaal geen vooroordelen, hè? Nee. En dat maakt mij nou zo geschikt voor de politie. Zeg, ik ga naar de trechter. Is dat ding open overdag? Wat jij overdag noemt, ja. Ik noem dat avond. Ja, ik ben dan ook vanaf vanmorgen zes uur... Tot morgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Oh, is het zo duidelijk dat ik geen klant ben? Kijk eens goed om u heen. Cola. U bent van de politie zeker? Hm? Eén cola. Hoe weet? Ja, laat het maar. Kijkt goed om u heen natuurlijk. Katja van der zaal, recherche. Ivo, zeg maar je. Ik ben met tien jaar ouder. Oh, dat is niet te zien. Alle negens lijken op elkaar voor een blanke. Vertel het maar. Op zoek naar de dader. Heeft je niet erg aangegrepen. De subtiele aanpak. De barkeeper was de dader. Als je wilt weten of ik hem mocht, dan is het antwoord nee. Ik had het pest aan Ik was een verwende ontevreden over het paardgeteelde klootzak. Vond ik. ik had niet de spirit om carrière te maken, maar gaf aan iedereen de schuld. Behalve aan zichzelf. Maar hij had toch een eigen band? Kijk, als je op je dertigste nog in een tent als deze moet spelen... Dat is leuk voor een jochie van twintig, hè? Een beetje blowing in de wind gaan zitten blazen. hoog oh, katerijnen, prima. <laughs> maar als ik tien jaar nog... Maar het, het publiek hier was toch wel enthousiast, hoor, hè? Ik wil mezelf niet op de borst slaan... maar de drummer was minstens zo geliefd als de zanger. Hm? En ik ben de drummer. En Rosa? Rosa is op wintersport. Hm? Uh, waar kom je eigenlijk vandaan? uit Nederland, net als jij. Niet kwalijk. Ja, mijn moeder was een van die meisjes die door het holle heen was... toen de bevrijders kwamen in 1945. Oh. En de vent die haar persoonlijk bevrijdde, die kwam uit Washington. En daar is die ook weer heen gegaan, vond ik die het te schoon. Nou, ik zoek hem af en toe op. Dus als deze verdachte hier plotseling verdwenen is... dan weet je waar je hem moet zoeken. Rosa. Wat wil je weten? Ik wil van jou genoeg horen om te weten of we een aanhoudingsbevel rond moeten sturen... ...of dat we rustig kunnen wachten tot ze terug is. Kon ze het goed met haar broer vinden? Hmm. Nog een cola? Hmm. Ik neem een biertje, ja. nee? Oké. Okay. Rosa kon het met. ...kan het met iedereen goed vinden die heren. Ik weet niet waarom ze in hetzelfde huis wonen. Ja, ze praten niet over zichzelf. Maar langzamerhand nou, ik ken haar nu zes jaar of zo. Hun moeder is jong gestorven en zij heeft voor hem gezorgd. Later is zij naar het conservatorium gegaan en hij heeft rondgezworven. Toen zij hem weer zag zat hij helemaal aan de grond. Zij heeft hem naar de goot geraakt. En uh, ze had een baantje op de muziekschool. Dat heeft ze opgezegd. Ze is nu eens gaan uitzoeken voor Herm om te zingen en zij heeft de band bij elkaar gezocht. Zijn niet geweest was, lag hij nou nog te spuiten op uh, het station. Had hij, be bedoel ik. Nou, niet dat hij niks gebruikte, maar uh, een beetje koken of zo, dat is wat anders. En speelt zij ook in de band? Piano. Maar niet van harte. Ze is meer uh, klassiek, eigenlijk. Mm. Nemen jullie altijd zo uitgebreide tijd? <laughs> ik heb vrij. Dat wil zeggen, hierna ga ik door naar huis. En ik zit hier best. Goed, hoor. Het is leuk om met iemand te praten. Mm. Al die jonge lui hier. Ze denken dat ze reuze diepzinnig bezig zijn, hè? ...en dat ze de wereld begrijpen. Nou, van hun wereld begrijpen ze in ieder geval meer dan ik. Wat doet iedereen hier op dit uur? Moeten ze niet werken, studeren, weet ik veel? Het systeem waar u zo'n rest van bent, mevrouw... ...bevordert de werkeloosheid en maakt studeren... ...tot een onbetaalbaar voorrecht voor de elite. Daarom zitten ze hier. Want drinken mag wel, sterker nog, consumptie moet. Daar drijft het hele systeem op... Wij moeten eten en drinken en nog meer eten en drinken. En dat is onze plicht. Toch een uh, cola? Oh, nou, als dat dan moet. Ik verzaak mijn plicht niet graag. Geef dan maar een glas bier, ik ben toch met de trein. Plichtsbesef, net als Rosa. Dank je. En als je denkt dat hij haar dankbaar was... Nee. Alles deed ze voor hem. Niemand is dankbaar voor afhankelijkheid. Jij zult het wel weten. Maar dat is nog geen reden, om. Moedertje Krombeen noemde hij haar. Ze had korte benen, snap je? Ze was een beetje kleine, rond, mooie ogen. Hè? waarom zeg ik toch al door had en was? Ze waren zo... Ze zaten zo op elkaar dat het lijkt of zij ook dood is... Tenminste, gedeeltelijk. Had ze een vriend? Nee. Dat had ze niet. Dat had ze niet, als je begrijpt wat ik bedoel. Geen eh, seks. Mm -hmm. Alleen maar vriendelijkheid. Ze liet zich alles aanleunen. En als iemand aardig voor haar was. Nou, dat vertrouwde ze niet erg. Als jij aardig voor haar was? Ik ja. Mm. Ik ben dol op haar. Ja, ze is een beetje, nou. Nou, niet geëmancipeerd in elk geval, hè? Ze laat zich commanderen en ze lacht er ook maar een beetje om. Ik denk dat die grieten die zo van zich afbijten... dat die eigenlijk zwakker in hun schoenen staan dan zij. Dus jij denkt niet dat zij... Ze... Maakt niet dat het nou zo goed is, maar iedereen die koopt het toch, hè. <middels> het gaat over misdaad. Daar kon het niet eens goed verstaan. Toen die heren, die zingt altijd... Eh, zong altijd zo'n beetje... En smonds vond hij echter klinken. De hele tijd dat we dat nummer 1 was ze vreemd. Ik weet niet waarom. Ze zei: Het zijn altijd de vrouwen die de klappen krijgen. Dat is niks voor haar, zo'n opmerking. En ze zou nooit iemand ergens inslaan of zo. Z heb je dat liedje op de band staan? De bandopname is in de studio. Komt volgende week terug. Ik ga weer. Heel erg bedankt. Vergeet niet er naar ons toe te sturen. We zijn er graag bij als het hoort. Als je de krant maar niet ziet. Grote kop op de voorpagina. Moord op de maniba. Is net uit. Ik zal haar sturen. Tot ziens. Ja. Misschien. Ik zal me verkleden als ik kom. val ik niet zo op. De Kieman draait Je Hé. Je last van hormonen vandaag? Niet van die. Andere misschien. Oh, wat ben ik blij dat ik binnen ben. En buiten. Een gekke huis in die stad. Mm -hmm. Ik begrijp niet of ik daar ooit heb kunnen wonen. Er zit een apenrots met te veel apen. Ze draaien allemaal door. Wat ga je doen? <coughs> Ze allemaal naar ons dorpje halen? Oh, nee, alsjeblieft niet. Het zou het misdaadcijfer wel omlaag halen, denk ik. Ik vraag me af of je nou met mij getrouwd bent... of met mijn buitenhuis, hmm. met tuin en kippenhok. Zou je met mij getrouwd zijn als ik in de stad woonde? Ah, daar moet je dus over nadenken. Ja, zie je wel, ik heb het altijd al geweten. Ik zou met jou getrouwd zijn... maar ik zou een nerveuze, huilerige vrouw geweest zijn. <laughs> ...die niet stil kon zitten om naar de weilanden te kijken. Ik hey, zijn de kippen al gevoerd? Mm. Ik ga wel even. Oh. Hallo, Katje van der Zalm. Ja? Dorie, ik ben net thuis. nee, hey. nee, heb groot gelijk. Ik neem de auto wel. Ik probeer er zo lang... Goed, oké. Okay. Nou, ik moet weer terug. De zuster van die zanger is terug. Uh, eet even een boterham. Inderdaad, maar ik eet haar wel wat. Tot vanavond. Hey, mag ik de auto sleutelen? Uh, ja, hier, alsjeblieft. We hmm. match Ik ben de inspecteur van de Zand. U weet waarom... Nee, iets met hem. Mijn broer, zei ze. Ik ben bang dat... Hij was niet thuis en, en, en alles was zo... Uh... Ja, ik, uh... ik, ik ben naar de trechter gegaan, maar Ivo zei... Heeft hij een ongeluk gehad? Is het ernstig? Hebben jullie hem opgepakt? Hij, hij heeft toch niks? Steen. hij leeft niet meer. Oh jawel, natuurlijk leeft hij. Hij ging op vakantie. Ja, ik was alleen maar een beetje boos op hem. Daar ga je toch niet dood van? Nee hoor, hij niet... Hij komt gauw weer terug, ja. Oh, we hebben een hoop te doen, hoor. We, gaan, we gaan alles anders aan. Rosa, aanpakken. Rosa heet je toch, hè? Herm is dood, we hebben hem gevonden op zijn kamer. Hij heeft een klap op zijn hoofd gehad. En u kunt morgen als ik u wilt... Ik ben moe, Lange reis gehad, ik was op wintersport. Ja, daar is toch niks tegen? Ik heb niks gedaan. Ik, uh, ik, ik moet nou, naar bed. Een ja. ogenblik. Ja? Wil je hem voorsteden uitbrengen, zussen? Nee, morgen praten we even. Nee, nee, ik, ik moet eerst nog even langs de trechter. Ja, ja en, en dan naar bed. Ja, ik ben een beetje moe. Ja, een beetje moe. Is ze dronken? Choc, denk ik. Ze zei dat ze op wintersport geweest was, hè? Ja, ze is helemaal niet bruin, nee. hè? Ga nou maar, voordat ze weg is. Rosa, kom eens hier. Rosa. Schreeuw niet zo, Yvonne. Het is er. Ben je bij de politie geweest? Wat zeiden ze? Natuurlijk ben ik geweest. Dat heb je me toch gezegd? Ik doe toch altijd wat iedereen zegt? En als ik het een keer niet doe, raakt iedereen in de war. Wat hebben ze gezegd? Oh, niks bijzonders. We wonen de politie. Je hebben altijd wel wat. Een moe, evil. Ik ben moe. Ik ga daar zitten. Laat me even met rust, ja? Dan ben je schat. Rosa? Jij bent Rosa, hè? Ja. Mag ik... Vind je het goed als ik ga zitten? Wil je iets drinken, misschien? Nee. Oh. Ga maar zitten, monsieur. Het is druk, hè? Ik hoef niks. Hoe weet jij wie ik ben? Hij daar riep je naam. Ik heet Maurits. Oh, dat is Ivo. Jij komt hier nooit? Nee. Het spijt me heel erg voor je. Het is echt waar. Er valt niks te spijten. Er is niks aan de hand. Alles is in orde. Ik ben alleen moe. Ik, uh... ja, ik ga naar huis. Zal ik met je meelopen? Ben je lopend? Je woont op de Malibaan. Hey, ik moet toch die kant uit. Nee. Nee, jij lijkt niet op de jongens die hier komen. Ja, is goed, loop maar mee. Kun je koffie zetten? Ik, uh... Ik ga koffie zetten. Nee. Wat wilde jij nou eigenlijk? Je bent niet op de versier toe zo te zien. Niet dat iemand... Het korte been. Oh, ik, ik vind dat je hele... Deze kleren zie je het niet zo. Kleed me zo dat je het niet ziet. En ik speel zo op piano dat je niet hoort dat ik het niet kan. En ik praat zo dat je... Ik doe alles precies zoals het moet. Wat kom je doen? Ik weet niet. Mijn vriendin gaat altijd naar de trechter. Ik wou eens kijken. Soms hou je van iemand die je alleen maar pijn doet. En het enige wat je wilt, is het begrijpen. Niet veranderen of, of weglopen. Alleen maar begrijpen. Ja. Maar waarom kom je dan... Ze is hier ook geweest. Bij je broer. Mooi huis. Mooi pakket. Ik ga naar huis. Koud is het. Het is koud hier. Uh, ik. Uh, ik steek de open haard aan, hè? Ja, dat doe ik. Ja, uh, ga nog niet weg. Je kunt ook hier blijven. Hij zal toch niet. Je kunt op zijn kamer slapen. Nee. Niet op zijn kamer. Dat was zij ook. In het bed. Ik wil er niet aan denken en ik denk er de hele dag aan. En s'nachts. Haak het dan uit. Er zijn genoeg meisjes. Ik wil die geen is... andere. Wil? Wil? Wil? Jij hebt niks te willen! Allemaal hebben jullie wat te willen. Waar haal je je lef van dan om wat te willen? Denk je dat ik wat te willen heb? Rosa, Rosa, ik wil dat je me helpt. Rosa, ik wil dat je met me vrijt. Rosa, Rosa, ik wil dat het leven leuk is. Leuk. Wat denk je dat je hier kunt komen doen? Een beetje jammer over je trieste lot dat je zelf uitzoekt. Denk je dat ik gejammerd heb? Alles moest ik laten staan. Mijn speelgoed, mijn vriendinnetjes, mijn boeken. Rosa, Rosa, ik wil naar buiten. En het regent zo. Rosa, ik wil een fiets. Rosa, ik wil, ik wil, ik wil. Wat heb ik ooit gehad? Een grote, jengelende baby, net zo groot als ik zelf, maar veel sterker. En nooit één keer dankjewel dat je alles voor me hebt opgegeven. En de familie, die familie, wat flink, Rosa, dat je zo goed voor hem zorgt. Kom daar, kritiek. Zo'n lieve, knappe jongen, kom maar bij tante door, kom maar bij oom. Heeft Rosa lelijk gedaan. Mag jij niet op je nieuwe fietsje naar buiten als het regent, lieve, knappe jongen? Rosa, ik wil seks. Rosa, kom bij me! Rosa, kom hier! Rosa... Niks, Rosa! Ik wil het niet meer horen! Ga zitten. Ga zitten! En nou zal ik jou eens zeggen wat ik wil. Ga zitten! Als jij niet gaat zitten, zal ik jou laten zitten. Dan zal ik dat lieve smootje waar iedereen zo op is in elkaar slaan met de pook! Ja, ja, daar ben je bang voor, hè? Je knappe smoetje, Geen lieve roza meer voor jou. Ga zitten! even open? Ja. Dag. Oh. Maurits, van de Zand. Is Marijke hier? Ja, is thuis. Kom maar binnen. Ja. Heel even. Ik ben op weg naar huis. Dag Marijke. Dag. Uh, is er nieuws? Zeker. En nog bedankt voor het bellen. Het was ontzettend stom van ons. Ja, drukke dagen. Je moet een verklaring tekenen op het bureau na de feestdagen. Wat voor verklaring? Ik heb het bureau gebeld toen jij terugkwam van... Ik had je gezegd dat het ze niks aanging. Waarom... Die Marijke je... heeft ons alleen verteld dat Herm dat gat in zijn hoofd al had toen zij bij hem was. Dus die klap die roosam gegeven heeft met die pook... Maar... Nee, nee, dat hebben we niet van Marijke, stil maar. Die klap, daar is hij niet aan dood gegaan. En bovendien... Waarom heeft niemand daar dan niet van gezegd dat hij een gat in zijn hoofd had? De Het was niet of... te zien. Niet goed tenminste. Zijn haar zat erover. Maar jij zegt net... Je kon het niet zien. Je kon het alleen maar voelen. Oh, we hebben die werkster eindelijk gevonden. Rosa heeft er gestuurd. Haar man had ons opgebeld toen ze hem gevonden had. Ja, ze is buitenlands. Bang voor de politie. Geen wonder dat hij bang is. Als je ja, be ik begrijp je wel. En had die het gedaan? Die had het raam dicht gedaan. Uh, nou en? Toen wij kwamen was het dicht. Toen zij hem vond was het wijd open. En het vroer dat het kraakte... Hij lag op het bed, niet erin. Dronken, stoomt. Ja, hij is gewoon bevroren. Gewoon bevroren. Hoe moet dat nou met haar? Hm? Met Rosa? Die is helemaal niet in orde. Daar wordt aan gewerkt. Het zal lang duren, maar dat komt vast wel weer goed. En er zijn mensen die ondergeven, merk ik. Hm? Nou, dat was het dan. Zo. Mooi is het hier geworden. Jouw artistieke inbreng zeker, Marijke? Leuk, hoor. Ik meen het. Het zal mijn boerenafkomst wel zijn, maar ik hou van houten vloeren. En zo mooi glad. Nou, dat was ook een heel werk. Ik heb een week op mijn knieën gelegen. van oh, vandaar. Nou, tot ziens. Wat vandaar? Dat was precies wat jij nodig had. ...een week op je knieën oh, oh. Ja, vakantie samen hè? ik laat u even uit. Ja. Ik zei toch dat je beter niet? Sirenes gillen door de nacht. De regen stroomt in de grond. De jas is nooit gevonden het haar. Het was donkerrood, de straat is u verlaten. De noodweer trekt voorbij, volle in het asfalt. Van de Malibar. Onze eerste single. Het komt allemaal goed, Rosa. Een meisje steekt langzaam op.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 Moord op de Malibaan is een hoorspel geschreven door Carlijn Stoffels. Rolverdeling: Katja van der Zalm, Trudy Libosan. Erik, haar man, Rob Fruithof. Pierre, Manix Kappers. Rosa Steen, Marijke Merkens. Herm Steen, Olaf Wijnands. Ivo, Nick Pankras. Marijke Jaarsveld, Vivien Lampe. En Maurits Sluis, Marcel Maas. De titelmuziek werd gecomponeerd door Henk Stoffels met medewerking van Norbert Zandvoort Orgel en Frank Stolwijk Saxofoon. Technische Realisatie: Gijs van der Heuvel en Beer Gertenbach. Ruggie: Hans Kassenbach.